Bij de eerste 15 mensen op de lijst staan acht nieuwkomers. Opvallende afwezige is Ad Koppejan. Hij had gezegd door te willen gaan als Kamerlid, maar zegt dat hij zich heeft teruggetrokken omdat hij niet op een verkiesbare plaats zou komen. Volgens CDA-partijvoorzitter Peetoom heeft het ontbreken van Koppejan op de lijst niets te maken met zijn afwijkende standpunten.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 In Australië is na 32 jaar een einde gekomen aan de bekendste verdwijningszaak van het land. De lijkschouwer in Darwin heeft bepaald dat een negen weken oude baby in 1980 door een dingo is meegenomen en gedood. Eerder werd de moeder veroordeeld tot levenslang voor moord. Die straf werd na zes jaar herroepen nadat bij een dingo-nest het bebloede vestje van de baby werd gevonden. Maar tot nu toe stond niet vast wat er precies was gebeurd.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 AMB Verkeersinformatie. Door een ongeluk op de ring A10 is het momenteel het drukste rond Amsterdam. En daardoor loopt het ook vast op de A1. Amersfoort richting Amsterdam, tussen Diemen en het knooppunt Watergraafsmeer 2 kilometer. En dan de ring A10, eigenlijk noord, oost en zuid, tussen de afrit Volendam en Westport 21 kilometer file. En op de ring A10 West richting Zaanstad, dat voor de Koentunnel, daar is tussen Geuzeveld en Slotenmeer de linkerrijstrook weg. En dit heeft te maken, sorry, de linkerrijstrook is dicht. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden.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 NOS Radio 1 -journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. U kunt nog van ons genieten tot tien uur. De hele Sportzomer is het Radio 1 journaal er een half uur langer. In de komende uur staan we onder andere stil bij het Olifantenleed in Emmen. en de beursgang van Douwe egberts Eerst naar de rigoureuze schoonmaak bij het CDA. Want op de kandidatenlijst staan nog negen mensen. die nu ook in de Tweede Kamer zitten, de rest is nieuw partijbestuur heeft de bezem door de fractie gehaald. Politieke redacteur Margreet Boer in Den Haag. Margreet, dat is ook het enige wat het partijbestuur kon doen. Ja, daar lijkt het wel op. Het was al bekend hoor, dat het CDA veel nieuwe gezichten wilde. Uh, het partijcongres heeft uh, een jaar geleden een resolutie aangenomen... dat uh, er nooit meer zoveel oudgedienden op mochten als, als twee jaar geleden gebeurd is. Toen had het CDA in 2010 een lijst waarvan de eerste twintig allemaal oudgedienden waren... en de eerste nieuwkomen zo rond de 21ste plek stond. Nou, dat heeft heel veel kritiek opgeleverd. Toen is er gezegd uh, dat moet niet meer gebeuren. Daar heeft het partijbestuur dus naar geluisterd. Het moest anders. Nou ja, dat is gebeurd. Hè? Je ziet dus die pendel. Beweging de vorige keer, dus allemaal of heel veel oud gediende. En dat slaat nu weer door naar <coughs> vooral vernieuwing. Ja, ze slaan inderdaad een beetje door, want er is heel veel vernieuwing. Welke nieuwe namen vallen jou op, margriet Nou ja, de uh, nummer twee, die kenden we natuurlijk. Hein? Mona Keizer, dus een nieuwe, maar we hebben haar leren kennen bij de lijsttrekkersverkiezing Daar verwacht het CDA heel veel van, maar goed, die valt dan niet meer op, want dat was verwacht. Dan zie je op nummer zes uh, Michel Roch. Hij is voorzitter van CNV Onderwijs. Uh, Limburg, dat is misschien nog wel een belangrijke bij de eerste vijftien. Martijn van Helvert, uh, fractievoorzitter van CDA Limburg. Hij heeft een grote rol gespeeld bij de coalitie uh, met de PVV daar. Uh, en hij moet toch wel veel Limburgse stemmen weer weten te trekken naar het CDA. En verder zie je bijvoorbeeld ook een oud-voorlichter van de CDA Tweede Kamerfractie, Pieter Heerma, uh, op de lijst staan. En dat is toch ook nog wel verrassend. Maar goed, dat zijn dus de mensen die bovenaan de lijst staan, die nieuw zijn. Dat zijn dus de christendemocratische smaakmakers, hè, als het aan het partijbestuur ligt. Deze mensen moeten dus uh, ervoor zorgen dat, dat kiezers de weg weer naar het CDA weten te vinden. Maar men verwacht het toch vooral van, van Mona Keizer, die het zo goed gedaan heeft bij die lijsttrekkersverkiezing... dat zij ook veel uh, kiezers aan zich weten binden. Ja. En behalve die nieuwe is misschien nog wel interessante nummer drie. Uh, dat is Sander de Rauwe. En Sander de Rauwe is al vijf jaar Kamerlid. En hij staat opeens op nummer drie. Dat is wel een verrassing. Hij is... 31 jaar, dus hij is nog steeds uh, een jong Kamerlid, kun je zeggen. En daarmee wil het CDA ook laten zien dat ze duidelijk, behalve vernieuwing, ook wel voor verjonging kiest. En dat zie je ook wel bij die uh, eerste 15, uh, zoals St. Pieter Heer, maar zo zijn allemaal uh, jonge mensen in ergens midden 30 en zo. Dus het is behalve vernieuwing ook wel een heel erg verjongende lijst. Ja. Dus nieuwe smaakmakers. Uh, <laughs> wat is er met de oude smaakmakers gebeurd? Wie mis je? Nou ja, een aantal wisten we hè, dat ze, we ze zouden gaan missen... in ieder geval dat ze niet op de lijst zouden komen. Zoals Mirjam Sterk en Kathleen Verjet, ja. die hebben dat gezegd. Maar eh, er waren ook Kamerleden die heel duidelijk de afgelopen weken hebben gezegd... wij willen terug. Bijvoorbeeld de Limburger Gerk Koopmans. Hij stond de vorige keer nog op elf. En hij heeft de laatste weken steeds gezegd... ik heb ervaring, het is belangrijk om een parlementair geheugen te hebben. geheugen te hebben, Want ja, een sterke Tweede Kamer moet toch een vuist kunnen maken tegen de regering. Dus je hebt eigenlijk mij nodig, CDA. Dat wilde hij eigenlijk duidelijk maken. Maar goed, hij komt niet terug. Um, een Kamerlid dat heel veel aan de weg timmerde... vanwege zijn grote kennis op het gebied van pensioenen. Pieter Omtzigt. Komt ook niet terug. En ja, we kennen natuurlijk uh, uh, Art Kopjan als de CDA-dissident. Hij stemde tegen in 2010, tegen de samenwerking met de PVV. En we kennen de zeer ook van de Het Wiegenpolder. Nou ja, hij kreeg zo'n lage plaats op de lijst toegewezen dat hij zich heeft teruggetrokken. Dus hij mocht wel op de lijst komen, maar te laag naar zijn zin. En uh, heeft dus de eer aan zichzelf gehouden. Kan deze enorme schoonmaak nog voor problemen... Uh... Kan het nog problemen opleveren? Kan het gedoe geven binnen het CDA, denk ik? Ja. Nou, dat verwacht ik eigenlijk niet. Kijk, vanmorgen is een fractievergadering. Dat zal niet even gezellig zijn, denk ik, met uh, Koopmans, Kopjan, en omzicht en zo. Maar de partij zelf heeft uh, echt duidelijk uitgesproken en moet vernieuwing komen. En uh, dus er zal wel uh, wat discussie komen van moest het nou zo drastisch. Maar heel veel gedoe denk ik niet dat het op gaat leveren, want... Je ziet vooral dat het CDA zoekt hè, naar die weg naar boven. Uh, van 40 naar 21 zetels in twee jaar tijd en, en nu 13, 14 in de peilingen. Uh, dat zorgt voor heel veel verwarring. Dus je ziet een CDA dat zoekt naar een nieuw verhaal. Dat denken ze nu gevonden te hebben met die uh, koers weer richting het radicale midden, met het nieuwe verkiezingsprogramma. En bij dat nieuwe verhaal horen nieuwe gezichten, vinden ze bij het CDA. En ze denken, en ze hopen, dat dat dan de formule is, hè, dat nieuwe verhaal met die nieuwe gezichten, dat de kiezer denkt, nou, dat nieuwe CDA, daar gaan we op stemmen. Dus ik verwacht niet dat het heel veel gedoe oplevert, want die nieuwe gezichten moeten duidelijk laten zien dat het CDA zich herpakt heeft en een nieuwe, een nieuwe weg ingeslagen is. Oké. Okay. Boer vanuit Den Haag, dank. En dit is echt zo'n fired-up, ready-to-go-moment. Ik sta op plaats 6 op de kandidatenlijst van de CDA. Michel Roch, goeiemorgen. Goedemorgen. Dat twitterde u gisteravond. U bent, daar schatten wij in, wel blij mee. Ja, ik uh, twitterde dit overigens vanochtend, net een paar oh, minuten over zeven, toen uh, de kandidatenlijst uh, bekend is geworden. Ah, ja. En uh, vanzelfsprekend uh, is het een eer en uh, spreekt heel vertrouwen uit. Maar u hoorde het gisteravond pas? Ik hoorde het inderdaad gisteravond. En uh, ja, ik uh, zat op de hei met mijn uh, collega... Van CV Onderwijs, het bestuur, het managementteam. En ik heb ze daar uh, het nieuws moeten vertellen. Dus uh, ja, een hele, hele bijzondere ontwikkeling. Hoe heeft u de selectiecommissie overtuigd, denkt u? Nou, ik denk dat ik uh, ze heb overtuigd met een uh, verhaal zoals ik dat ook in de vakbeweging heb gehouden. Uh, een verhaal van uh, ja, verbinding. Zoeken uh, samen met uh, andere organisaties naar hoe we het onderwijs kunnen verbeteren. Uh, daar is veel uh, uh, in het vertrouwen van mensen in het onderwijs uh, geschaad in de afgelopen jaren. De relatie tussen politiek en onderwijs uh, is slecht. De CDA is van oudsher een partij die daar heel sterk uh, vertegenwoordigd is. Uh, en ik denk dat uh, ik degene ben die een bijdrage kan leveren... om dat vertrouwen weer te herwinnen. Maar het CDA heeft ook jarenlang, decennia lang geregeerd, uh, meneer Roch. Uh, en dan zegt u, uh, dat staat ook in strategisch beraad... het onderwijs moet radicaal veranderen. Gaat de partij het dan helemaal anders doen? Nou, radicaal veranderen. Wat we vooral moeten doen is een, een heel consistent beleid uh, gaan voeren. En weer echt in overleg treden met de mensen uh, die het onderwijs moeten maken. Uh, scholen de ruimte geven. Uh, de politiek bepaalt het wat. De scholen weer het hoe. En uh, ik heb daar zelf in de commissie bijdrage aan mogen leveren. En ik denk dat we echt een prachtig onderwijsprogramma hebben. Maar wacht even, Marcel zegt het al. Uh, uh, na uh, Paars uh, heeft het CDA bijna onafgebroken. Is het aan de macht geweest? Wat, wat, waar, waar, waar was het CDA dan? Dan had het onderwijs toch al lang, uh, wat dat betreft... kwalitatief veel beter kunnen zijn. Kijk, het onderwijs is natuurlijk buitengewoon ingewikkeld. Hij heeft met allerlei spelers te maken. En er is in de afgelopen jaren ook heel veel goeds gebeurd. Maar tegelijkertijd zien we dat er uh, heel veel vertrouwen verloren is geraakt... omdat er beleid is gemaakt, een soort van maakbaarheid van uh, de samenleving... top-down vanuit Den Haag richting het onderwijsveld. Okay. Dat is denk ik heel onverstandig. En daar moeten we dus ons CDA juist in met al die partijen... met de ouders, okay. met de leraren en de aan de bak. Dus als het CDA weer aan de macht komt... en u gaat daar dan een belangrijke rol spelen als het gaat om onderwijs... wat, wat merken we dan concreet van veranderingen die gaan plaatsvinden in het onderwijs? Kunt u zo'n voorbeeld geven? Nou, wat uh, een heel concreet voorbeeld is waar wij uh, in het programma een uh, keuze voor hebben gemaakt. Dat is dat we uh, leerlingen met een taalachterstand uh, graag in de mogelijkheid willen stellen om naar een groep nul uh, te gaan in het onderwijs. Dus uh, aan, de, ja, aan de onderkant van, het, uh, van de kleuterschool een klas erbij voor leerlingen met een achterstand. Daar willen we de scholen de ruimte uh, voor geven om die op te richten. Daar willen we ook in investeren. Daarnaast hebben we een agenda van professionalisering van leraren. Want onderwijs is zo goed als de leraar voor de klas. En uh, er gaan er al de komende jaren ontzettend veel, met name ook eerste graad leraren, weg. Daar willen we absoluut in, uh, in investeren. Dus ook de leraren weer voor, voor en in de klas zelf? De leraar uh, weer de baas in de klas. En uh, Den Haag bepaalt uh, wat het niveau is, wat we verwachten van het onderwijs. Hm. En het onderwijs gaat dat uh, in het hoe uitwerken. En we hoorden het u al zeggen, investeren. Dus CDA gaat pleiten voor meer geld naar onderwijs. Uh, dat is uh, het uh, programma van het CDA. En uh, we gaan in de komende tijd uh, in de doorrekeningen dat verder invullen. Uh, maar dat is het programma: investeren in onderwijs. Ja. En we nemen dan aan dat u trouwens de woordvoerder onderwijs wordt? Sorry, dat zegt u. Wordt u de woordvoerder onderwijs in uh, de Tweede Kamer? Dat, dat, ik, ik neem aan dat we daar in de fractie het gesprek over uh, aangaan. Maar ik heb natuurlijk een, uh, een sterk onderwijsprofiel. Uh, ik ben uh, 6,5 jaar sturen van een grote uh, onderwijs- en groeiende onderwijsvereniging. Uh, en dat is in ieder geval uh, een kortstui waar, uh, waar ik graag bij ga legen. Michel Roch, nummer 6 op de kandidatenlijst van het CDA. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilt staan. Graag gedaan. Wat is de overeenkomst tussen TomTom Tom en Apple? Nou, meer dan u denkt, dat hoort u zo van Roland Stekelenburg. Eerste verkeersinformatie, de Mare want hoe stopt de A10? Ja, het is nog steeds erg druk. Uh, je kan eigenlijk beter vragen waar, uh, waar staat het niet vast. Dus in ieder geval uh, de ring A10 uh, tussen de afrit Volendam en Westport... staat inmiddels 21 kilometer. En richting Koenplein staat tussen Geuzeveld en Slotenmeer uh, daar staat ook file. Daar is de linkerrijstrook dicht en dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Op de A1 loopt het ook vol. Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden-Oost en Watergraafsmeer 2 kilometer. En dan hebben we nog een bijzondere file op de A8... tussen Zaanstad, uh, sorry dat is Zaandam richting Amsterdam moet ik zeggen... Tussen Westzaan en het knooppunt Koenplein 2 kilometer komt door een ongeluk, en daardoor is de rijbaan beperkt tot één strook. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ik heb mijn tijd De spaces die gegroeid. En ik heb mijn mind.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 Netop van Ben Howard. Gisteravond begon de jaarlijkse Apple-ontwikkelaarsconferentie WWDC of WWDC in San Francisco. Traditioneel worden daar allerlei aankondigingen gedaan van nieuwe apparaten en software. Ook deze keer wist Apple de liefhebbers van hun producten weer veel nieuws voor te schotelen. Internet-expert Roland Stekelenburg voelt uiteraard wat daar in Californië allemaal gebeurt. Roland, een enorme waslijst van nieuwe dingen hebben we voorbij zien komen. Wat zijn de belangrijkste ja, uh, het was heel veel. Uh, het belangrijkste is nieuwe versies zoals altijd van al hun apparaten. Maar daar kan je verder niet zoveel over zeggen. Uh, dunnere computers, lichtere computers, snellere computers, dat soort dingen. Belangrijk wel uh, updates van de software, van alle besturingssystemen van de Apple computers en ook van de uh, mobiele telefoons. Mobiele telefoons gaat nu naar versie 6 en daar zitten heel veel kleinere en grotere uh, verbeteringen in. Ik zal een paar voorbeelden noemen, het, het, het voert te ver om het allemaal te behandelen. Bijvoorbeeld een stormen, niet uh, stand op je telefoon. Uh, veel gevraagd, dus dat je gewoon in een stand kan zetten dat er helemaal niks meer doorkomt. Geen piepjes, geen trillen, geen, uh, wat je nu heel vaak hebt hè, tijdens gesprekken, dat alles loopt te piepen en te trillen. Spraakherkenning, de Siri van Apple krijgt een belangrijke update waarmee je eigenlijk je hele telefoon uh, met spraak kunt bedienen. Natuurlijk vooral ook voor in de auto een hele belangrijke toepassing. Daar gaan ze eh, voor mij leuk een toevoeging allemaal in instoppen. Dus je kunt van alle sportteams eh, je aan je telefoon voortaan vragen... vertel mij eventjes wie speelt er vanavond op het EK voetbal. Eh, dat soort dingen. Natuurlijk hartstikke leuk. En Facebook-integratie is ook een belangrijke. Twitter zat al in alle Apple-producten, nu komt ook Facebook. Oké, okay, is het verstandig om die update dan uh, mee te nemen? Want ik heb bij de vorige nogal getwijfeld, bang dat ik gegevens kwijt. zou raken bijvoorbeeld voor mijn iPhone. Ja, wat veel mensen doen is toch even een weekje wachten... Kijken ja, wat er kijken gebeurt. Het en als iedereen dan klaagt over trage telefoons en leeglopende batterijen... dan kun je even beter wachten, want het is niet altijd perfect, de update. Dus ik zou even een weekje wachten, eerlijk gezegd. Dan een Nederlands tintje aan al die vernieuwingen bij Apple... want TomTom uh, Tom gaat kaarten leveren voor iPhone. Uh, lijkt me zeer belangrijk voor TomTom. Tom. Wat houdt het in? Uh, ja, dat is heel belangrijk. Uh, tot nu toe had uh, Apple een deal met Google. Google Maps, dat is natuurlijk raar, was de grote concurrent. Uh, die twee, want uh, Google heeft Android... Het concurrerende telefoonsysteem. Ja. Uh, Apple komt nu met een geheel eigen oplossing... en TomTom Tom gaat daar inderdaad kaarten en data voor leveren. Dat is natuurlijk groot nieuws uh, voor dat bedrijf. Uh, ook de real-time informatie over files... waardoor uh, de iPhone eigenlijk met een complete routeplanner oplossing kan komen... net als concurrent Android uh, van Google. Goed nieuws, uh, want je zegt voor TomTom, Tom, want het gaat helemaal niet zo goed met TomTom. Ze Tom. nee, om... heeft, heeft het hartstikke moeilijk. Ze verkopen ja. steeds minder van die kastjes, de, de, de routeplanners. Uh, uh, en uh, ze hebben eigenlijk als strategie om zich veel meer te richten op dit soort diensten. Dus het leveren van hun expertise, kaarten en data aan autofabrikanten, aan telefoonfabrikanten. En ja, als je dan een deal met Apple kunt maken, zoals gisteren bleek uit ja. de presentatie, dat is natuurlijk geweldig nieuws. Ja, Ik hoor net in mijn oor dat het de beleggers ook bevalt. 13% omhoog op de beurs. dat ja. bedoel ik. Ja. Uh, nog even wat ander nieuws meepakken. KLM maakte gisteren bekend dat ze vanaf volgend jaar wifi in vliegtuigen wil gaan aanbieden. Uh, gaat dat inderdaad gebeuren? Kan dat zomaar? Ja, dat kan. Tegenwoordig kun je vanuit vliegtuigen met satellieten contact maken... waardoor je gewoon internet aan boord kunt, kunt hebben. is ook niet helemaal nieuw, want bijna alle luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten... doen dat al op binnenlandse vluchten. Tijdens het vliegen dus kun je? Tijdens het vliegen kun je gewoon internetten en je mail doen en dat soort dingen... De KLM heeft dat aangekondigd dat ze een proef gaan doen. Uh, ze lanceren gelijk ook dan een website waar je ook live televisie kunt kijken. Dus dat is ook wel uh, interessant. En dingen als digitale tijdschriften kunt downloaden op je, op je tablet. Maar nogmaals, KLM is niet de eerste. In Amerika gebeurt het al uh, op grote schaal. Ja en dan zijn we echt nergens meer veilig. Nee. He? Het is een we overal zijn we in verbinding, Nog geloof. maar twee vliegtuigen bij de KLM. We zijn niet veilig. Heel veel mensen zitten er ook totaal niet op te wachten. Daarom dat de KLM met een jaartje gaat pro proberen op twee toestellen. Dan gaat evalueren. Ah, okay. En gaat kijken of de mensen die echt bezwaren hebben... tegen ook nog in het vliegtuig bereikbaar zijn voor je baas. Uh, of ze het wel of niet <lacht> moeten doen. Roeland, dank je wel weer. 8, 7, 6, 5, 4... En ring die Koffiemaker Douwe Egberts is sinds 9 uur beursgenoteerd. Michiel Hekkermeij, de baas van DE, bediende de gong. En Jeroen Schutte, onze verslaggever, is bij de beurs in Amsterdam. En daar trof hij toch ook nog een bekende. Premier Rutte, wat heeft u met koffie? Ik denk heel veel mensen iets met koffie hebben, namelijk uh, goed mee wakker worden. En dan is lekkere koffie, echte Hollandse koffie, is dan natuurlijk het lekkerste. Waarom is dat zo belangrijk dat Douwe Egberts terug is aan de beurs in Amsterdam? Dit is heel belangrijk. Kijk, dit bedrijf komt kiezen uit allerlei landen. Uh, ze hebben natuurlijk met hun hart gekozen, want ze hebben natuurlijk iets met Nederland. Maar ze hebben ook vooral met hun hoofd gekozen en besloten dat Nederland toch het beste land is. Uh, van alle Europese opties die ze hadden om zich te vestigen. Dat is dus goed nieuws voor Nederland. Dat dit soort bedrijven zegt, wij komen naar Nederland. Wat is uw rol geweest? Goed, we hebben vanuit het kabinet uh, op de achtergrond een beetje geholpen. Ook wat, wat gelobbyd natuurlijk. Uh, uitgelegd waarom Nederland uh, een goed investeringsklimaat heeft. He, we hebben steeds minder files, we hebben hoogopgeleide bevolking. We hebben natuurlijk fantastische mogelijkheden hier in Amsterdam... maar ook in andere delen van het land uh, waar Douwe Egberts uh, gevestigd is. Uh, en die hele optelsom uh, was mede voor het bedrijf Reden om zich hier te vestigen. Hoeveelste keer bent u hier nou? Hier ben ik volgens mij de, de eerste of tweede keer dat ik hier zelf ben. Uh, dit is nog niet zo vaak voorgekomen, dat ik echt op de beurs uh, zelf was. Uh, wel het gebouw hier naast uh, de beurs van Berlaag ben ik vaker geweest, maar in dit gebouw volgens mij de eerste keer. Maar het is een goede zaak dat DE hier is genoteerd. Het is een bedrijf dat uh, 2,5 miljard omzet heeft, mogelijk een beurswaarde van tussen de 4 en de 5 miljard. Het zijn grote ondernemingen. Het zijn bedrijven die uh, innoveren, die ook bezig zijn met duurzaamheid. Uh, dit is voor de Nederlandse economie van ontzettend groot belang dat zo'n bedrijf zich hier vestigt. En de eerste koers voor Douwe Egberts is 8 euro. Precies. Nou, ik zie heel veel uh, mannen in blauwe en grijze pakken. Dus het zal me een feest worden hier. En waarschijnlijk heel veel koffie drinken. En thee, hè, dat kan ook. Jeroen Schutijzer, inderdaad, thee kan ook. Hij is bij, was bij de beursgang van Douwe Egberts. 8 euro is dus de eerste notering voor DE... bij onze economie-redacteur Merel stikke Nou, Merel, de handel is begonnen, maar het is nog geen normale handel. Hoe zit dat? Nee, ze noemen het een soort grijze handel. Uh, dat betekent eigenlijk, beleggers kunnen nu al orders inleggen. Ze kunnen zeggen, ik wil aandelen kopen of verkopen. Maar uh, die stukken, die krijgen ze dan nog niet in bezit. Dat gebeurt pas op uh, 9 juli, want dan verwisselen die aandelen pas echt van de eigendom. En waarom is dat? Het heeft allemaal te maken met het splitsingsproces. Douwe Egberts is nu nog onderdeel van het Amerikaanse moederbedrijf Sarah Lee. En na uh, dat splitsingsproces. Uh, tenminste, dat bedrijf wordt opgesplitst in een koffietak, dus Douwe Egberts. En een vleesbedrijf. En ja, dat is een heel ingewikkeld proces. En die daadwerkelijke splitsing is pas eind juni. Dus vandaar dat je nog niet. Uh, ja, je kan er wel al in handelen in de stukken van de twee losse bedrijven. Maar dus uh, uh, uh, de orders worden pas afgehandeld. Het gaat pas echt helemaal van start op 9 juli. Oké, zo'n een tegengestelde beweging eigenlijk. Om te splitsen, je ziet vooral veel fusies, maar een splitsing. Waarom? Want je hebt al even aangegeven: zijn t totaal verschillende bedrijven, maar dat waren het in verleden ook toch? Ja, ja, Sarah Lee heeft eigenlijk een heleboel bedrijven van de hand gedaan, omdat ze vonden: van nou ja, het past allemaal niet zo goed bij elkaar. We halen er nu niet alles uit wat erin zit. En vandaar ook dat ze dat vleesbedrijf en dat koffiebedrijf apart willen zetten. Want zo is de redenering: dan komt er meer. Aandeelhou meer waarde voor de aandeelhouders, zo heet dat dan. Uh, we kunnen dan meer focussen, is de bedoeling, op dat koffiebedrijf. Aan de ene kant Dou Egberts en aan de andere kant op dat vleesbedrijf. Dus dat levert gewoon meer op. Hmm. 1 plus 1 is 3. Ja, dan zouden de aandelen het in eerste instantie goed moeten gaan doen. Wat zijn de verwachtingen een beetje voor de koers? Nou, op dit moment cirkelt hij zo rond die introductiekoers van, uh, van 8 euro. Uh, ja, De verwachting is wel dat het heel sterk eigenlijk gaat schommelen... Uh, want nu is het zo, uh, de aandeelhouders van Serrali die kregen één aandeel Douw egberts en een aandeel in het vleesbedrijf. En uh, ja, die, die aandeelhouders, dat zijn met name Amerikaanse aandeelhouders. En die zijn gebonden aan regels. Bijvoorbeeld een Amerikaans pensioenfonds die mag alleen in Amerikaanse aandelen uh, uh, handelen ja. en niet in euro aandelen. Dat, dat, dat is voor een heleboel van die beleggers zo. Dus de verwachting is dat veel van die beleggers eigenlijk gedwongen zijn om meteen al een hele grote. Uh, een, he een heleboel van die aandelen, Douwe Egberts, van de hand te gaan doen. Hmm. En denk je dat dat uiteindelijk een Volksaandeel zou kunnen worden? Ja, het is natuurlijk de vraag: wat is precies een Volksaandeel? Douwe Egberts speelt er wel handig op in om bijvoorbeeld ook het jaartal, hè, 1753, uh, vermelden. Ze duidelijk in de naam. En daar heb je natuurlijk wel nostalgische gevoelens bij als Nederlander zijn. Het kruideniersbedrijf van Douwe Egberts uit, uh, uit Joure. En dan nu dan uh, op die grote Amsterdamse beurs genoteerd. Um, feit is wel dat. Het merendeel van die stukken eigenlijk altijd in de handen is van de grote beleggers, banken, verzekeraars, pensioenfondsen. En ook nu is dat weer de verwachting dat ze uiteindelijk zo'n 10% van het aandelenkapitaal maar bij particulieren eh, terecht zal komen. Oké, okay, ja, dan kan je niet echt spreken van een volksaandeel als dat bij 10% blijft natuurlijk. Merel dank je dankjewel. Radio 1: het NOS Journaal. Goedemorgen. Nederlandse militairen stemmen op 12 september in Afghanistan... en kinderen in Syrië worden gebruikt als menselijk schild. Het is bijna half tien. Ik ben Lieselot Thomassen. Nederlandse militairen die in Afghanistan gelegerd zijn... kunnen op 12 september daar hun stem uitbrengen. Het ministerie van Defensie zet er speciaal stembussen voor neer... die verzegeld naar Nederland worden gestuurd. De stemmen worden dan hier geteld. Het is voor het eerst dat de uitgezonden militairen kunnen stemmen. Vroeger kon dat alleen per post of door iemand in Nederland te machtigen. Syrische militairen martelen kinderen en zetten ze in als menselijk schild... ...staat in een rapport van de Verenigde Naties. Correspondent Sander van Hoorn. Ze hebben ook getuigenissen opgetekend van kinderen die op tanks worden gezet... ...om te zorgen dat die tank niet beschoten wordt... ...of die uh, in, uh, bij, in bussen bij het raampje worden gezet... ...en bussen waar dan voor de rest alleen militairen in zitten... ...om te zorgen dat die bus niet wordt aangevallen. Ook beschrijven kinderen in het rapport dat ze zijn gemarteld... ...ze zouden zijn geslagen, geblinddoekt en gebrand met sigaretten. BCL Proactief. De margarine die zou leiden tot een lager cholesterolgehalte. wint het Gouden Windei 2012. Dat is de prijs voor het product met de meest misleidende marketing. Margarine van Beecel wordt gepromoot als een product. dat hart- en vaatziekten tegengaat. Maar dat is niet bewezen. BCL noemt het winnen van de prijs onterecht. Het merk noemt het cholesterolverlagende effect van de margarine onomstreden. Zometeen een uitgebreid gesprek met consumentenorganisatie Foodwatch. dat de prijs uitreikt. De conceptkandidatenlijst van het CDA voor de komende Tweede Kamerverkiezingen staan veel nieuwkomers. Bij de eerste 15 mensen op de lijst staan er acht die nu niet in de Kamer zitten. Van de nieuwkomers staat Mona Keizer het hoogst op plaats 2. Opvallende afwezige is Ad Koppijan, die had zelf gezegd door te willen gaan in het parlement. Keizer daarover. Kijk, het is altijd uh, jammer voor mensen die door willen als ze dat uh, dan uh, niet voor elkaar krijgen. Ja, dat is gewoon juist ja, verdrietig. Ik ken Ad ook al heel lang, uh, kan zeggen dat ik het uh, vervelend voor hem vind.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 reders natuurlijk hun schepen onderbrengen bij landen waar het wel goed geregeld is. De verzekeraars willen daarom dat er snel toestemming komt... voor bewapende particuliere beveiligers. Tot zover het nieuwsoverzicht. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk op de ring A10 is het momenteel drukst rond, rond, rond Amsterdam. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden-Oost en Watergraafsmeer 4 kilometer. A8 zaandam richting Amsterdam tussen Westzaan en het knooppunt Koenplein 2 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht... De ring A10 West richting, de, richting het Koenplein. Tussen Zeeburg en Westpoorten 15 kilometer. En tussen Geuzeveld en Slotermeer is de linkerrijstrook dicht. Dat is in de richting van Koenplein. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En drie minuten over half tien. U luistert nog steeds naar het NOS Radio in het journaal. Goedemorgen. U kunt ons volgen via internet. nos.nl. Olifantenleed in Emmen. In het uh, Noorderdierenpark is een 31-jarige olifantenmoeder op haar drie weken oude zoontje gevallen. En de twee olifanten zijn dood. Het, uh, het is niet voor het eerst dat de dieren daar in Emmen olifante-ellende heeft. Wieberen Landman van het Noorderdierenpark, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er gebeurd? Olifant Toekiné uh, ja, maakte dit weekend een wat uh, ongezonde indruk, een zieke indruk. En uh, dat knapte op zondag wel weer een beetje op. Maar maandagochtend uh, ja, liep ze toch weer een beetje bankel en was niet alert op haar kleintje zoals anders. Toen hebben de verzorgers uh, besloten om uh, de olifant met haar jong apart te zetten op stal. Om uh, ja, even hem te laten aansterken en uh, even tot rust te laten komen. Alleen toen is de, de olifant gevallen. Mm -hmm. En dat is op zich al opmerkelijk voor een olifant dat ze valt. En ze viel ook nog op de jong. Eh... Uh, ze kwam overeind en even later viel ze nog een keer en toen kwam ze niet meer overeind. En uh, ondanks alle activiteiten van de dierenarts uh, is de olifant toen, uh, toen overleden. Eerst maar even naar nee. Wat, wat had ze? Weet u dat? Uh, dat weten we niet. Uh, en dat, uh, ja, dat wordt uiteraard sectie gepleegd op, uh, op de olifant. En dan pas zullen we weten wat, uh, wat exact de doodsoorzaak is geweest. Want een olifant wordt doorgaans ouder dan 31? Ja, een olifant kan wel een uh, jaar of zestig worden... Dus uh, ze was nog in de kracht van haar leven. En de baby, het kleintje, was zozeer gewond dat u dat heeft moeten laten inslapen? Nou, het was wel gewond, maar dat was nog niet uh, de reden. Het was ook de, de, de conditie van de kleine, die uh, ja, uiteindelijk ook de uh, doorslag heeft gegeven. Maar het... Om, om, om, om lijdensweg te voorkomen ja. van een kleintje die, die toch al magerder werd, geen moeder en... Uh, dat was aanleiding voor de verzorgers en de dierenartsen ja. om uh, samen te overleggen. Maar de kleine, die kleine baby was niet ziek? Uh, nou, ook dat weten we niet. Die, uh, oh. Dat zal ook uit de seksieuitslag moeten blijken. Maar die zag er ook uh, niet in goede conditie meer uit. En ja, om een lijdensweg in de toekomst uh, te voorkomen... is toch besloten het olifantje in te laten slaan. Ja, misschien was hij niet meer zo goed verzorgd ook door zijn moeder Toekiné die wat ziek was. Uh, ja, of... De, heeft misschien, uh, hij heeft misschien niet meer genoeg kunnen drinken. Maar mm -hmm. dat was ook een aspect dan een olifant toukine. Die uh, stond ook alle andere olifanten in de kudde. De jonkies toe om bij haar te drinken. En ja, dat zal ook uh, de kosten zijn gegaan van uh, het kleine olifantje. Wat uh, heeft dit voor gevolgen? Hoe, hoe is dit aangekomen in de, in de olifantenkudde? Toekine heeft een hele belangrijke plek in de kudde, ja. uh, zo'n zo beetje de lijster in de kudde. Dat was de eerste olifant die jongen kreeg uh, in, uh, in Emmen en ze heeft, uh, ja, haar dochters maken een belangrijk deel uit van de kudde, ze, heeft ook al, ze is ook al oma in de kudde, dus dat is een, een hele belangrijke rol. En uh, ja, we moeten nu kijken hoe dat uh, binnen de kudde wordt opgelost. Hoe, hoe gaat dat meestal, neemt dan een andere olifant die, um, ja, wat jonger is dat dan over? Hoe werkt zoiets in een, in een olifantenkudde? <tus> Uh, ja, maar het kan ook best zijn dat, uh, dat de dochter uh, van de, van de, van de oud-leidster uh, zo'n soort rol overneemt. Of dat twee zussen dat samen doen. Hm. Maar merkt u nu dat... al dat zich daar iets verandert? Uh, nou, nu nog niet. Dus uh, de, de olifanten hebben vannacht uh, de gelegenheid gehad om afscheid te nemen van Toukine. En uh, ja, vanmorgen was het eigenlijk al relatief rustig binnen de kudde. En we gaan nu kijken of ze naar buiten willen. Ja. En ja, dat zal dan uh, ongetwijfeld wel aanleiding zijn tot, uh, tot, tot andere taferelen. Ja. En hoe is het met u en uw collega's? Nou, wij zijn uiteraard ontdaan, want ja, Toekine was een uh, olifant die hier al vanaf 1988 is. Dus uh, ja, de oermoeder in onze kudde die uh, zeven jongen ter wereld heeft gebracht en die je dan op zo'n tragische wijze moet verliezen. Dus dat maakt natuurlijk heel veel indruk op iedereen. Miemen Landman van het Dierenpark. Sterkte ermee. Dankjewel. En bedankt dat u het even heeft nou. willen vertellen. Goedemorgen. Zeven minuten over half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Verpakkingen met teksten als... Um, goed voor het hart, 100% puur natuur en uh, verhoogde weerstand. De schappen van de supermarkt staan er vol mee. Volgens consumentenorganisatie Foodwatch is het vaak klinkklare onzin. Foodwatch heeft daarom de Gouden Windijverkiezing. Dit jaar is die gewonnen door B-Cell Proactief. We hebben nu contact met Bart van Opzeeland van Foodwatch. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er volgens uh, Foodwatch niet goed aan B-Cell Proactief? Of althans de claim van B-Cell? Ja. Uh, uh, wekt de suggestie dat je met dit product door je cholesterolverlagen... Uh, het risico op hart- en vaatziekten verlaagt. Dat hebben zij uh, nooit aangetuind, uh, aangetoond. En daarbij uh, ja, gebruikt zij zo proactief haar consument eigenlijk als een soort van proefkonijnen. Omdat de lange termijn effecten niet bekend zijn en er uh, aanwijzingen zijn dat ze mogelijk schadelijk zijn. Aha, dus zelfs tegenovergestelde bereik. Want op zich, proactief verlaagt wel je cholesterol? Ja, dat is, uh, dat is, uh, dat is helemaal correct. Dat is waar. Ja. Maar uiteindelijk is, niet, is het niet duidelijk wat het, wat het verder met het lijf doet, begrijp nee, het is Nee, het is niet duidelijk of het uh, ook daadwerkelijk uh, het risico op hart- en vaatziekten verlaagt. En uh, er zijn aanwijzingen dat er mogelijk schadelijke uh, lange termijn effecten uh, uh, zitten aan de plantesterolen die u Unilever toevoegt aan PCO proactief om je cholesterol te verlagen. Plantensterolen, zegt u? Plantensterolen, ja. Wat zijn dat? Uh, dat zijn stoffen die uit planten uh, gewonnen worden en dat zijn eigenlijk de, de, is eigenlijk de cholesterol van de plant. Ja, maar nu beweert u ook iets waar u ook niet zeker van weet uh, uh, uh, wat, het, wat het inhoudt. Want u zegt, misschien is het wel schadelijk, maar kunt u dat zomaar zeggen? Nou, er, er, is, uh, er is onderzoek gedaan, onder andere in Duitsland, waaruit, blijkt, waaruit signalen komen dat... Uh dat de cholesterolverlaagde de eh, zelfs het tegenovergestelde bereiken van eh, wat jullie eigenlijk wil bereiken. En daarom zeggen wij ook dat, dat dit product hoort eigenlijk ook helemaal niet in de supermarkt thuis. Want als je ziek bent, dus als je last hebt van hart- en vaatziekte of een hoog cholesterol, dan moet je naar de dokter en niet naar de supermarkt. En wat we gewoon op dit moment zien in de levensmiddelenindustrie en ook bij Unilever, is dat de grens tussen medicijnen en voedsel eh, vervaagt. En dat is heel slecht. Dit product zou gewoon in de, in de apotheek uh, op dokterset verkrijgbaar moeten zijn. En dan moet het ook aan hele strenge testen voldoen. En dan zijn ook de lange termijn effecten onderzocht. En bij levensmiddelen hoeft dat niet. Hmm. Ja, nou ja, het is toch al wat wat u, wat u zegt ook. hè, Want geen mens koopt nu nog heel proactief, kan ik mij zo voorstellen. Nou ja, dat, dat zou, wij vinden ook dat het echt niet in de supermarkt uh, zou moeten liggen. En, en als je last hebt van uh, hart- en vaatziekten of lasten van een hoog cholesterol... dan adviseer ik mensen ook om niet zelf te gaan dokteren in de supermarkt... maar naar de huisarts te gaan en in overleg met de huisarts te komen tot een, tot een behandelingsplan. Nee. Wat, wat uh, is de reactie van Unilever op uw aantijgingen of uw bewering? Uh, ze, zijn het, uh, ze hebben de prijs helaas niet in ontvangst genomen. Nee. Ze zijn het uh, niet met ons eens... En ze zeggen dat hun eigen onderzoek aantoont dat, uh, dat, er, dat er niks aan de hand is. En dat, dat het je cholesterol verlaagt. Ja, dat, dat is ook niet wat we in twijfel trekken. Uh, en uh, daarna zijn ze weer naar binnen gegaan. En uh, uh, dat, dat was het. Dus ze ja. negeren die klacht van, van die ruim 6.500 mensen die op hun product gestemd hebben. Hart van Op Zeeland van Foodwatch. Hartelijk dank voor je toelichting. Dichters die met de dood worden bedreigd. Het komt niet vaak voor. Het is ook niet het eerste waaraan je denkt... bij de start van Poetry International, festival in Rotterdam. Maar dat het gebeurt is een feit. Het overkomt op dit moment de Mexicaanse Dolores Dorantes... die door de organisatie was uitgenodigd... maar door de bedreigingen u dus niet kan komen. Haar vertaalster is Marjolein Sabarte Bela Cortu. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand rondom Dolores Dorantes? Um, ja, helemaal exact weet ik dat niet, maar het is in ieder geval zo dat zij uh, vanwege doodsbedreigingen is gevlucht naar uh, de Verenigde Staten. Of vertrokken naar de Verenigde Staten en daar politiek asiel heeft aangevraagd. En vanwege de procedure die dat natuurlijk uh, vergt kan ze het land niet uit en niet naar Rotterdam komen. Nou weten wij dat er regelmatig gewelddadigheden plaatsvinden in Mexico, ja. Uh, ja. met name door drugs en gangs. Heeft het daarmee te maken? Heeft, weet nou, u dat? Dat denk ik niet. Het, uh, zij werkt als journaliste in Ciudad Juarez... daar in dat noorden van Mexico... op de grens met de Verenigde Staten. Daar werkt ze als journaliste en schrijft wekelijks een column. En ze heeft uh, zich gemengd in uh, allerlei actiegroepen... en vooral cursussen geeft ze aan vrouwen daar in dat gebied. Want ik weet niet of u dat weet... maar in die contrijen worden ontzettend veel vrouwen... Uh, Verkracht, vermoord, ze verdwijnen. En dat, dat is dus een enorm probleem. Daar heerst een soort wetteloosheid ten aanzien van vrouwen, waar je de rillingen van krijgt. En daar bemoeit ze zich hevig tegenaan. Dus dat is waarschijnlijk uit die hoek komt. Uh... En waardoor die vrouwen, door wie, uh, hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat weet eigenlijk niemand. Althans, dat komt niet naar buiten. Mm -hmm. Maar als je je daar tegen te weerstelt, dan heb je waarschijnlijk een enorme vijand tegenover je en die doodsbedreigingen moet je dan wel degelijk serieus nemen. Ja, en dat uh, te weerstellen, komt dat ook in haar poëzie naar voren? Nou, op een hele uh, bedekte manier. Althans, het is niet een soort poëzie van uh, wij vrouwen, wat een schande. Weet ik, hè? Dus van dat hele directe agiprop, uh, zou ik maar zeggen. Het is, het is heel verholen. Ja, maar het is misschien duidelijker in haar andere werken als journaliste en, en, en, ja, en dat, schrijfster. Ja, nou heb ik wel geprobeerd om dat uh, op te snorren, maar dat heb ik nog niet kunnen vinden. Dus dat, ik kende haar verder ook niet voordat ik uh, haar poëzie onder ogen kreeg... Dus dat kan ik u verder niet vertellen. Nee. Um, nee ze komt niet naar Poetry International. Nee. Maar ik kan me wel uh, voorstellen dat er aandacht besteed wordt aan haar werk. Ja. Uh, en ook haar verzet tegen wat er gebeurt in Mexico. Ja, zij is natuurlijk gepland in het programma. En dat, vrijwel al die onderdelen gaan gewoon door. En de vertalingen waren natuurlijk ook al lang en breed klaar. Zowel mm -hmm. in het Nederlands als in het Engels. Dus alles zal worden geprojecteerd. En ik ga zelf ook nog ergens op een middag uh, wat poëzie van haar voorlezen in Spaans. Dus er wordt wel degelijk aandacht aan besteed. Er is ook een workshop gewijd aan haar poëzie. Dat gaat ook allemaal gewoon door. Dus er wordt inderdaad uh, zoveel mogelijk gewoon aandacht aan besteed. Goed. Ja. Nou, en het is um, vandaag, begint vandaag, Poetry International en ja. tot en met Zondag, hè? Uh, ja. Da, dank dat u ons even te woord wilde staan. Geen dank. Marjolein Sabarte Bela corto. In Moskou wordt vandaag weer gedemonstreerd. En het gaat vooral tegen de demonstratiewet van de president van Poetin. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Tamara Bruggemans. Ja, nog even een update over de ring A10 richting Koenplein. Tussen de rijen en Westport staat nog maar 8 kilometer file. En op dezelfde kant op die ring A10 staat tussen Geuzeveld... Sorry, daar staat geen file, maar tussen Geuzenveld en Slotermeer is de linkerrijstrook dicht. En dat heeft te maken met werkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster.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 Deliverance van Paul McCartney. De Radio 1 Zomerbus En op de bus vanochtend Prem Radekensjoen. Hij is vandaag bij het Polen Hotel in Wateringen in de buurt van Den Haag. Prem, wat doe je daar? Nou, ik sta nou nog voor het hotel, wat grappig is. Marcel, aan de overkant zie ik vestia onderhoudsdiensten. Dan zie je de teleurgang van Nederland... waar managers zijn gaan speculeren... zodat de huurders in de problemen komen. En daar tegenover in rood baksteen opgetrokken. Zo'n modern kantoorgebouw. Er staat ook nergens hotel in. Rode fietsen ervoor. Ja, eigenlijk wat ze wilden met die witte fietsen in Amsterdam zie je hier. Mensen komen af en dan met de fietsen. Dan kom je naar binnen. is echt zo'n kaal kantoorpand. Goedemorgen, mag ik ook naar binnen? Uh, dat is, uh, even kijken, bent u de manager hier? Nee, ik ben de huismeester. Goedemorgen, oh, goedemorgen. Mag ik Hans Roosje. Natuurlijk naar mag dat. dat. Natuurlijk. Ja. Nou, dan kom je dus, je kan niet zomaar naar binnen lopen. Daar staat, nou, wat grappig. Uh, goedemorgen, wie bent u? Ik ben René Heideraig, goedemorgen. En wat voor werk doet u hier? Ik ben projectmanager bij, uh, bij het uitzendbureau. Oké, en dit is een hotel waar alleen maar als je... Ja, het is echt gewoon, Lara, een kantoorpand. Het lijkt in niets... Hans, jij bent de huismeester. Is dit een... Wat voor hotel is dit? Dit is een hotel voor uitzendkrachten. Maar, het ziet er niet echt lekker gezellig uit... met de lounge en alles wat je bij een hotel verwacht. Nee, oké, dat kan ook niet. Waarom niet? Omdat er slapen, ongeveer 360 polen hier nu. Ze hebben allemaal kamers boven. Het ziet er allemaal heel gezellig uit, de kamertjes wel. En dan is hier aan de kantine dan kunnen gewoon. Uh... Zullen we meelopen naar de kantine? Dan loop je door. Aan de rechterhand is er een keuken waar ik heerlijk gefruite uien ruik. Een kok is daar hard aan het werk. Links een kantoor. En dan kom je in een hele grote ja, een soort kantine met televisieschermen. Raphaël, jij bent Paul? Ja, ik ben Paul en uh, ik werk met Wanvliet. Dat mm -hmm. is goede werk. Oké, okay, en hoe lang doe je dat al? ik uh, Vier jaar. Bijna vier. Okay. En uh, leeft de wedstrijd Polen-Rusland van vanavond? Ik denk is uh, Rusland beter. Ja? Ja. ja. En uh, hebben Polen ook zo'n hekel aan Russen? Uh, Polen en uh, Griekenland, ja. Nee, hey, Polen en Russen, zijn die vijanden of vrienden? Nee, is niet vrienden. Nee, hè? Nog niet. Nee. Um, René, uh, jij weet het een beetje. Krijgen mensen dan vrij voor vanavond om te kijken naar de wedstrijd? Uh, de meeste mensen die, uh, ja, die zijn vrij. We hebben wel uh, mensen die in nachtploegen werken. Maar uh, ja, dat zijn dan de mensen die, uh, die niet zo geïnteresseerd zijn in voetbal. Dus dat hebben we een beetje rekening mee gehouden, inderdaad. Hoe was het afgelopen vrijdag hier? Uh, nou ja goed, uh, je merkt wel dat, uh, dat er een grote spanning was uh, aan het begin van het EK. Uh, de Poolse mensen hadden hoge verwachtingen. Die zijn nou, toch wel voor een gedeelte uitgekomen. Dus, uh, alleen de wedstrijd van vanavond, ja, dat, dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Want uh, ja, het zijn nog, niet, nog steeds niet vrienden. Nee. Nee. En dan met hoeveel gaan jullie vanavond hier kijken? Uh, er, er zijn, we zitten hier met ja, inderdaad rond de 380 mensen. Ik denk dat hier een man of 150 beneden zitten vanavond. En de rest zit met familie boven op de kamers te kijken bij elkaar. Ja. Okay. René, hoe belangrijk zijn de Poolse werknemers voor deze regio? De, zonder de Poolse werknemers zouden wij het werk niet kunnen doen. Nederlandse, Nederlandse werklozen, Nederlandse mensen zonder werk... gaan het werk niet doen wat de Poolse medewerkers doen op dit moment. En er is nu een plan geweest van de wethouder in Den Haag... om te zorgen dat er mensen aan het zijn. Jullie ja. zouden daar ook aan meedoen. Hoe loopt dat? Dat, uh, nou ja goed, er zijn uh, verschillende try-outs van geweest. En uh, ja, wat je ziet is dat de mensen die, die daadwerkelijk aan het werk staan... of een stageplek krijgen, uh, die houden het gewoon niet vol. De kwaliteit en, uh, en de werkinzet van de mensen... die, uh, ja, die is gewoon een stuk minder dan, uh, dan van onze Poolse medewerkers. Rafael, jullie werken harder, maar wij Nederlanders kunnen beter voetballen. Nee, ik denk niet hard werken. En uh, moet kijken voetbal. Uh -huh. Is normaal. Alle... Yeah. alle het is normaal, man man moet kijken naar voetballen. <laughs> uh, René, en wordt er dan ook uh, uh, zo, een, dat, dat ze met z'n allen hier zitten... Ja. veel wodka gedronken of bier? Of uh, wordt het wel een beetje in de hand Ja, Wodka zie ik eigenlijk niet zoveel, dat is meer de naam. En uh, ja, ik drink ook bier bij een voetbalwedstrijd. Dus uh, dat is niet anders dan, uh, dan bij ons thuis. Oké, okay. ja. die rivaliteit die er is tussen Polen en Russen. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Nou, wat ik, wat ik erg merk, en dat merkte ik vooral gisteren... omdat vandaag dan de wedstrijd is... heb ik gisteren nog veel mensen gesproken... is dat, uh, dat bijvoorbeeld vliegtuigongeluk in 2010 in Smolensk dat dat heel erg meespeelde. Er zijn allerlei complottheorieën over binnen de Poolse gemeenschap, wat waarschijnlijk niet zo is natuurlijk, maar uh, in combinatie met, uh, met wat er in het verleden is gebeurd merk je dat, uh, ja, dat, dat, dat het nog geen vrienden zijn. Oké, okay, nou Lara en Marcel, wat we gaan doen, luisteraars ook, is we gaan straks, hop ik weer terug in de sportzomer en dan gaan we uitgebreid praten met de eigenaar van het uitzendbureau en dan gaan we ook even kijken uh, hoe erg het leeft en of ik nog hier een lekker hapje kan scoren. Dat gaat vast lukken. Prem, uh, over Polen tegen Rusland vanavond. Het Polen Hotel in Wateringen. Daar is vandaag de bus in de sportzomer. Het is zeven uh, minuten voor tien. We luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Er wordt weer geprotesteerd in de Russische hoofdstad Moskou. We hebben het er eerder over gehad vanochtend in het Radio 1 Journaal. Demonstranten richten hun pijlen vooral op president Vladimir Poetin en zijn beleid. Maar ook de nieuwe demonstratiewet ligt onder vuur van de demonstranten. Correspondent Geert Groot-Koerkamp is nu bij de demonstratie. Geertje, zei eerder vanochtend, er worden heel wat mensen verwacht. Zie je er ook veel al? Ja, er drukt behoorlijk binnen hier. Het het begin, uh, of het is niet eigenlijk nog beginnen, maar je ziet hier al uh, vele ja, honderden of duizenden mensen die bij hier passeren op weg naar de, de metaaldetectoren. De poortjes waar iedereen door moet om te kijken of ze gevaarlijke voorwerpen bij zich uh, hebben. Uh, op dit moment uh, breekt er een, een helse stort daar, uh, uit boven uh, het centrum van Moskou. Dus iedereen probeert zich nu uh, in veiligheid te brengen met zijn papier, papier en uh, plakaten. Um, maar de stemming is op het algemeen heel, heel positief. Ik moet zeggen, er is heel veel politie op de been, dat wel. Straten zijn afgezet met, uh, met, uh, met vrachtwagens. om uh, die hele demonstratie in goede banen te leiden. Maar wat ik niet heb gezien tot dusver, en dat is op zich een positief teken. dat is uh, politie in volle wapenrusting. Misschien even die wapen nog tegenkomen. Ja, en even voor de duidelijkheid reageert. want wat er nu gebeurt, dat mag volgens de wet. Ja, dit is een wat men noemt een gesanctioneerde uh, demonstratie. Volgens de grondwet mag iedereen uh, demonstreren, maar moet je dat wel overleggen met de plaatselijke autoriteiten. Nadat nou, dat is hier gebeurt, Er is toestemming voor gegeven. Maar het neemt niet weg dat als zeggen hier ongeregeldheden voordoen, als mensen uh, de wet overtreden, uh, schade brokken aan anderen, dan zullen de organisatoren van deze demonstratie daarvoor verantwoordelijk worden gesteld en dan... Zal ook die uh, pas aangenomen wet, uh, waar veel op te doen is geweest, uh, die zal uh, zeker gaan gelden. Een wet die uh, zeer hoge boetes stelt op uh, allerlei overtredingen die tijdens dit soort demonstraties kunnen worden begaan. Ja, maar voorlopig Geert, is jouw verwachting, gaat dat de mensen er niet van weerhouden om vandaag aanwezig te zijn? Uh, waarschijnlijk in tegendeel. De, de, de, de afgelopen maanden zijn er een paar momenten geweest. Uh, een soort, ja, momenten die mensen hebben aangespoord om de straat op te gaan. Dat was uh, eind vorig jaar uh, zeg maar het uh, stuivertje wisselen van uh, president Medvedev en Poetin. Putin. Uh, dat was de wet uh, waar ik het net over had. Uh, die heeft veel kwaad goed gezet. En zeker ook de, de huiszoekingen bij een aantal prominente oppositieactivisten, uh, organisatoren van deze demonstratie. Uh, gisteren dus. En die zijn op dit moment niet hier aanwezig. Want die moeten zich melden uh, bij een politiecommissie. Oké, okay, nou, we houden het vandaag in de gaten samen met jou. Geert Groot-Koerkamp, dankjewel. loopt tegen tien uur, einde van dit NOS Radio 1 journaal Op Radio 1 vangt de sportzomer weer aan van vandaag. Met Thijs van der Breng. Thijs, wat gaan jullie doen? We hebben zometeen Henk van der Kolk uh, te gast van de FVV-bondgenoten. Die lijkt gisteren toch wel een mooie overwinning te hebben geboekt. Hij hoeft niet op te splitsen met zijn bond, waardoor er meer macht overblijft. Althans, dat denken wij. We gaan mm -hmm. dat zo aan hem vragen. En Floris Vermeulen komt praten over wat grote steden kunnen doen tegen extremisme. Aha, want besteden ze nu nog te weinig aandacht aan? Ja, daar moet uh, heel goed naar gekeken worden hoe je dat op een subtiele manier doet. Want als je het al te frontaal doet, dan uh, uh, werkt het ook weer averecht. Ja. Goed. Daarover veel meer en heel veel meer gasten en sport natuurlijk uh, hebben jullie Zeker. vandaag hè? Uiteraard. Goed. Morgenochtend, vanaf 6 uur zijn wij er weer. En straks tijdens van de Brink. Op het EK voetbal. Wat kun je dan? Dan wil je de bal geven op snijden. Schitterende bal. En dan gaat de persie scoren. Want bang! Geef je visitekaartje af. Morgenavond op kwart voor 9 is het erop of de ronde. Lob op 18 meter van de goal. Lobba gaan naar schieten, gaan we scoren! Lobby! De kraker Nederland-Duitsland. bal voor snijder op Huntelaar. Huntelaar gaat scoren. Luister de Radio 1 Sportzomer en mist niks van het EK.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 Samen met betrokken Nederlanders stellen wij kansarme mensen in staat hun eigen armoede te bestrijden. Helpt u ook? Vildegansen.nl. Anonu, anonu. Wat kan er nou anonu zijn aan overstappen van bank? Nou, als u bij ABN Amro klant wilt worden, dan kan dat gewoon vanuit huis. En dan komen wij bij u langs om de identiteitsgegevens te controleren. Naar mij, dat is wel anonu. Ja. ABN Amro, de bank Anonu. Dit is Radio 1.